Uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A73 bij Venray... zijn supporters van MVV en Roda JC vannacht met elkaar slaas geraakt. Twee Roda-aanhangers raakten daarbij gewond. Ze konden na behandeling in een ziekenhuis weer naar huis. De supporters zaten in drie bussen van Roda en één van MVV... en kwamen terug van uitwedstrijden van hun club. Ze ontmoetten elkaar op parkeerplaats De Wust. Wat er precies is gebeurd, kon de politie niet zeggen... Roda-supporters maken zich via sociale media vooral boos over het belagen van een bus met kinderen. Kinderen werden geslagen. Heb gerend voor mijn leven, schrijft een van de supporters. Er is vannacht niemand aangehouden. Wel onderzoekt de politie de zaak. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gaat ervan uit dat het vredesoverleg over Syrië maandag doorgaat. Kerry zei dat in Saoedi-Arabië, waar hij met de hoogste leiders sprak over de conflicten in Syrië en Jemen. De Amerikanen staan in direct contact met de Russen om de partijen in Genève aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ondanks de bestandschendingen door het Syrische bewind moet de conferentie maandag doorgaan, zei Kerry tegen verslaggevers. De helft van de werknemers die ziek thuis zitten mankeert medisch niets. Arbodiensten zeggen in Trouw dat ze hun werkgever niet belazeren, maar hun verzuim heeft geen medische oorzaak. Vaak is ruzie met een collega, een misgelopen promotie... of een huilbaby de oorzaak van de ziekmelding. De Vereniging van Bedrijfsartsen denkt zelfs... dat het percentage niet-medisch verzuim nog hoger ligt. Een agent die vorig jaar in Susteren een verdachte in zijn been heeft geschoten... wordt vervolgd voor zware mishandeling. Dat meldt Dagblad de Limburger. De verdachte had vorig jaar mei een vuurwerkbom... tegen een voordeur van een huis in Susteren gegooid. De agent achtervolgde daarna de man en lost een waarschuwingsschot. Toen de verdachte daar niet op reageerde, schoot de agent hem in zijn benen. De verdachte bleek later zwaar onder invloed van drugs te zijn. Het weer in het hele land zonnig, in het oosten straks mogelijk wat wolkenvelden. Vanmiddag is het 8 tot 10 graden. Komende nacht opnieuw lichte vorst. Morgen overdag weer zonnig bij maximaal van 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Als de oorlog komt, en als ik dan moet schaden, Mag ik dan bij jou.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 Naast mij zit Henny van der Lede als medepresentator. Ik ben Arie Koper en voor ons ja, zit Ria kan het Winters. Ja, ik zeggen, naast mij zit Arie Koper. Ja, ja, ja, Ria Winters van de stichting Aan Wie Ouders Zorg... welke ja. stichting, is het een stichting? Ja, eh, ja. Oké, okay, heb ik het toch goed gezegd. We gaan het eventjes hebben over de Week van Zorg en Welzijn... en die wordt gehouden tussen 14 en 19 maart. Ja, dat klopt. Welkom Ria.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 En het is een, een landelijke dag die jaarlijks georganiseerd wordt voor zorg en welzijn. Ja, wat gaan we doen? We zorgen dat locaties open zijn. Dat iedereen daar zomaar binnen kan lopen. En dat kan tussen twee en vier uur op zaterdagmiddag, volgende week. En wat kunnen ze daar dan zien of wat, wat hebben we te bieden? We, gaan, we doen rondleidingen voor mensen die mogelijk bij ons willen komen wonen. Of familieleden die zeggen, nou, mijn vader of moeder... die wil misschien wel... We zijn op zoek naar, naar een plek voor mijn ouders of Precies. zo. Okay. Ja, want het wordt steeds moeilijker natuurlijk... om daar geplaatst te mogen worden. Want dan moet ja. je wel voldoen aan een aantal kwalificaties... als dat ik het zo wordt, mag noemen. Ja, ja. ja, ja is niet ja, meer geef zo, geef, ik ben 65, ik ga erin. Nee, dat is als plannen niet. Nou, absoluut niet. Oké. Okay. <laughs> maar vroeger was dat zo, maar ja, dat nee, is tegenwoordig juist. niet meer zo, nee. Uh, en wat, uh, ja, we staan dan open voor, dus voor rondleidingen. Hè. Ja. Dus mensen kunnen ook een appartement bezoeken. Uh, maar we, heb, we, doen, we doen ook eigenlijk aan uh, werving van, vrij, uh, van uh, ja, ook vrijwilligers. Mm -hmm. Maar ook van mensen die in de zomer... Hè, dus scholieren die bijvoorbeeld in de zomerperiode willen werken... die zijn ook van harte welkom. En kan dat samen ongeschoold dan? Uh, nou, dat, dan hebben ze natuurlijk wel een, in, een gesprek... en we gaan kijken of de kwaliteiten goed zijn. Maar op zich kunnen mensen...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 het idee is nog steeds om over twee of drie jaar echt met nieuwbouw te staan. Ja, ja, maar dan ja. worden de appartementen, die, zoals ze nu bewoond worden, waarschijnlijk wat, wat groter, bedoel, ja. denk ik. Uh, intern, dus in het huis ja. in de Duinen zelf zeker. Want ja. het zijn nu nog hele kleine ja. kamers en verouderd. Uh, als je naar de Bodaan gaat, dan zie je al dat daar veel meer, ja, daar is het al veel luxer eigenlijk en ook grotere appartementen.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 Maar ja, ik blijf natuurlijk oproepen voor vrijwilligers... van kom bij ons kijken. We hebben voor iedereen echt wel iets te doen. En kunnen ze dat op een bepaalde manier doen? Moeten ze specifiek naar jou toe? Of moet het via een website? Nou, op onze website van www.ami.nl... staat natuurlijk hoe u daarbij terecht kan... wat voor vacatures er ook zijn. We zitten ze ook altijd bij het VIP hier in Zandvoort. Het VIP? Ja, het is voor mij nieuw hoor. Informatie. Ook cursus. Radio. Informatie. Ja. Informatie. Voor vrijwilligers. Ja. Daar is een website van. Of en direct je, naar jou toe. Ja. En dat is? Ria Winters. Ja. Am ik vast of Ria. Winters? R. Winters. at ami.nl. En ami is Anton Marinus Isaac. Eduard. Ja, ja ik was niet. Ja, maar goed. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs>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 Oké, okay, nou. Ik bedoel, Kunt u zingen? Kom. Dat is toch wel weer een, iets om helemaal blij mee te zijn ja, en absoluut. Extra te gaan. Ja, ik denk dat er ja. toch wel een belangstelling voor en zal zijn. En als ik gaan. even heel stiekem op uw uh, briefje ja? uh, kijk, dan staat er dat gebakjes met logo erop. Ja. Dat is toch ook wel erg leuk? Een gebakje, gebakje? krijg je met logo kijk. erop. Ja, maar dat komt omdat ik hier zit te spieken op ja, dat is een briefje goed. van ja. een vrouw. Ja,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 Ja. Een dressuur? Ja. Ja, ja, ja daar rijdt dressuur. op z 2-niveau. Ja, Dat is het ja. ene hoogste van de basis. Dat uh, is op, oplettenvolgorde worden. Ja. Ja, je begint in de B, ja. dan komt de L, dan, dan de, de z, M. Z, heel En dan oh. Z, is zwaar. Ja, ja. ja absoluut. Nou, dus je bent al heel ver in de sport. Ja, best wel. Maar ja, het duurt ook al heel dus, erg lang. Dus. Dan blijf je erover. Vanochtend zat ik toevallig de krantenlijst, niet toevallig. Dit zaterdag. Ik zie dat 500.000 mensen de paardensport beoefenen. Ja, is en dat er dus 450.000 paarden rondlopen hier in Nederland. Ja, ja we, hebben, we hebben een huize paardenberg in Nederland. Het is niet te geloven. Paarden. Ja. We hebben het al eventjes over gehad. Maar wat voor paard heb je, gehad? Um, is het een moor? Of, kijk, kijk, ik weet toevallig paard van de groenteboer... maar daar haal ja. ik wel mijn kennis met paarden mee op. Het is een uh, Peter Blackmerry. ja.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 Ze is 1,68 uh, meter. 68. 68, ja. okay. heet, al heet dat schoft hoog ja, ja. ja, dat klopt. Kijk, kwam uit de diepte ja, heel heel goed, goed. Heel Je goed. weet meer dan je denkt, hè? En ze is, ze is gefokt door, door mijn moeder, door haar oma. Oké. Okay. Oh. Ja. Dus ik heb sowieso al een band. Ja, heel ja. Ja, erg leuk echt. Ja. En ik rijd de volle zus van haar paard. Ook zelf gefokt. Ook toch? Ja, dus ja dat ja, is natuurlijk wel. Ja, dus pas 15, hè. Dat is wel ik wel eigenlijk ja. een beetje speciaal was aan dit NK. Dat het eerste senioren NK. Uh, en paardrijden is niet leeftijd gebonden. Dus okay. um, je rijdt. Uh, vanaf je maakt niet uit hoe oud. Als je op het moment dat je dat niveau hebt bereikt. Dan rij je dat. Rij je dan dat. Je dat. En dan rij je dus ook tussen mensen die. Heel jong zijn. Heel ja. Maar ook ou oudere mensen. Mijn ja. leeftijd uh, maakt niet uit hoe oud. Ik had, dat, ik had ook mee kunnen doen tegenal. Nee, Maar ik had kinderen <lacht> ja. diezelfde leeftijdscategorie ja. mee het kunnen doen. Het gaat echt om een soort. Ja, uh, ja. ja het ligt eraan je een jong paard yes. hebt.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 Niet ja. een kuur, pakken, want dat is, dat is volgens mij schaatsen of zo. Nee, dat is, is eigenlijk kuur. hetzelfde. Oh, dat heet ook kuur? Ja, dat is ja. ook een kuur. Maar wel, zijn het weet... vaste vormen? Ja, het zijn verplichte onderdelen ja. die ze moet laten zien. Alleen die mag je in de volgorde laten zien die je op dat moment zelf Aha. wil. Als je ze maar allemaal laat zien. Ja, ja. En dan op muziek. En ook een ja. stukje vrijheid? Of ja hoor, ja, ja, je hebt ook een, een stuk en, vrijheid en, inderdaad. Maar Alleen... jij zelf dan die choreografie? Want ja, dat is het dan, natuurlijk. dan met mama en oma. Ja, samen.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 Bij oma thuis. En dat is in? Vijf huizen. In Vijf huizen. Dat betekent dat je iedere dag ja. naar Vijf huizen gaat. En dat moet zorgen. Ja, zes dagen in de week moet ik naar mijn paard. Dat vind je leuk? Ja. wel Weliswaar, maar ja, het is wel. Ik heb ervoor gekozen, dus dan moet ik het ook doen. Ja. En, en je school graag. op aangepast. Ja. ze zit in Hoofddorp ja. op school. Ja. Ik zit op een speciale school. Ik zit op het Houdingmeer Lyceum in Hoofdorp. En uh, die school houdt rekening mee met sporters.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 En er lopen een aantal leuke merries rond in ja, de ja. losrijbaan. Ja, Dan grijp... heb je toch wel vrij een snel dingetje. een afgeleid paard. Ja, ja. Nou ja, dat hebben, we hebben merries iets. Ja, die hebben daar iets minder last van. Maar ook dat verschilt heel erg natuurlijk. Ja. Maar het betekent het dus dat betekent dus dat daar alleen maar merries. iedereen die aan dressuur nee. doet? Nee, nee want Hengsten nee. zijn meestal. Jezelf, ja, ja zij. krachtpachtig, ja. Noemen we dat, hè? Ja, de Hengsten hebben enorm veel uitstraling. En zijn natuurlijk altijd net eventjes.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 Spannend hoor. Ja, misschien zien we nog straks een tweede Ankie van Grunzen voor ons. Ja, je weet het ja, niet. niet. Ik weet het nooit. Ja, nee, van ons mag je door. Maar dat heeft niet zoveel zin, geloof ik. Dat we dit nee. Op. Nee, maar het is wel heel leuk. Want ze rijdt ja. buiten dat ze in het Z2 gaat, gaat. Ze nu de overstap maken naar het ZZ Licht dan. Ja, nog een klas hoger. is nog een klas hoger. Licht. weer. Licht. Ja, dat is ZZ Licht. Dat is, dat is de hoogste klas van de basis. En daarna ja. ga je over naar de subtop. Alleen, ja, daar rijdt ook als subtop. Omdat ze ook junioren rijden. Dat is een leeftijdscategorie. Dat is...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 Ja, dat heb je ervan in zo'n familie. Nou, ja. wij hebben in ieder geval weer heel veel geleerd. Absoluut. Daar gaat een wereld ja. voor me open. Ik, weet, ja. ik ken alleen de, de schilderkar van, van meneer Draaier. En die moesten twee kratten wortel hebben. Anders kon je hem niet beslaan. Ja. Maar dit is toch een heel ander niveau. Ja. Vind, in ja. Ja. Ja. Nou, ja, fantastisch. Nou, dan wensen we weer heel veel succes uh, bij de komende wedstrijden. Dank u wel. Maar vooral veel ja. plezier. Ja, dank, dank u wel. Want dat, dat is het ja. natuurlijk. Nou, als we het zien hebben, ze dat het wel. Het is plezier, hè? Ja, ja. ja, ja, ja oké. Dat staat succes. voor Succes. En Hartelijk dank je wel. Voordat je alles wilde vertellen, je. Dank. Dankjewel. je wel. Kijk No milk today, my letters gone away. The bottles dankvolle, a symbol of the dawn. No milk today,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 Company was gay. We turned night to day as music played. so faster play. did we dance. We felt it both at once. The start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes. The end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned queen, No milk.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 Ja, dan mag ik hopen. Toch meestal zo? Ja, ik... het programma ik ligt het niet. Nee, ik, ik, ik, ik, hoop ja? dat het, ik hoop dat het een beetje fris windje wordt, dat je iedereen snel uh, naar de kracht komt. <laughs> en, uh. Maar hebben jullie last van het weer, of was het een grapje? Nou, een beetje. Ja, grapje. ja het heeft een wel beetje. iets uh, ja, okay. ja, zeker. Ja, ja. Als het, ja, aan de andere kant, als, het, uh, uh, als, de, als de sneeuw met bakken naar beneden komt, uh, het is glad, dan, uh, dan, dan is, is, het, ook dan is het ook lastig. Ja. ja.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 Dat is, zo, is toch heel nou, goed. weer ja. ja. ja, Maar Duke Ellington heeft natuurlijk ook prachtige suites geschreven. Ja, ja uh, uh, uh, ik, ik denk dat de Rhapsody die in Blues zal ook nog wel voorbij komen. Dat is dan ook zo'n zo klassieke. Dat is echt een klassieke. Ja, ja. ja, ja en, en dat, dat, dus ik verheug me daar. Ik verheug me daar zeer op. Nou, en, en misschien is het wel zo dat dit een, uh, een thema kan worden wat je in de jaren die nog voor ons liggen terug laat komen. Ja, hè, om om één concert uh, ja. uh, op die manier te doen. Oh ja, het hangt van het succes af wat je ermee hebt Absoluut. natuurlijk. Absoluut. Jazeker. Ja, ja. Zeker. Ja, dus nee. we, zijn, uh, we zijn heel ja. benieuwd hoe dat, uh, gaat hoe dat gaat worden. Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Hij ja. is ook een geweldige muzikant. En hij, hij heeft er ook een goed verhaal bij. Het is niet alleen maar... Uh,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 Dus daar. Uh, en, en, en, ja, dat is gewoon een ontzettend leuk vent. En een geweldige vak, ja, Jarenlang gespeeld met uh, Kenny Dulver. En ja, uh, uh, daarvoor in, in Diesel. Dat is een bekende popgroep. Maar ja, zo zijn de meeste slagwerkers uh, na een afstuderen begonnen in uh, popgroepjes. Heeft hij ook nog met Hans Dulver gespeeld of niet? Dat weet ik niet. Dat is ook niet zo belangrijk. Nee. Natuurlijk. Ja, eh, dus denk het is dus morgen, komt het ingebouwde krocht. Hoe ja. laat begint dat? Uh... Half, drie. Half drie begint het concert. Uh, vanaf kwart voor twee kan iedereen uh, vrolijk naar binnen lopen ja. voor een kopje koffie uh, of wat anders. Ja. Nou, het is met Theo toe toevertrouwd, dus altijd goed. Uh, ja, ja, ja, ja. En aflopen uh, uh, de vertrouwde bitterballen. Uiteraard. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Als je Theo zegt, zeg je bitterballen. En dat is, uh, en, en dat <laughs> is toch achteraf is dat ontzettend leuk. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, ik bedoel, iedereen uh, blijft toch, uh, toch hangen. Drankje, bitterbal, kan hij ja. zo met de muzikanten praten. Ja, ja. ja. ja. gezellig. Heel gezellig. Hey, maar.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 Oh, kom nee. op. Nee, daar was ik er bang voor dat je zegt: Kom erop. Hé, hey, gaan we niet doen. Ik heb er net de kaart van. gekocht. Hele mooie kleur. Oh, dus daar hebben we een beetje bewondering ja. voor zijn kennis, zegt hij. Nou. Ja, vol wel. kennis. Ja, vol ja. kennis, ja. absoluut. Ja. Oké, okay. okay, nou Mooi. hartstikke goed. Eh. Uh,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 En uh, echt, ik vind het nog steeds ultiem als ik buiten moet gaan staan. Je kan er niet meer in, want het is vol. Ja. Okay, dat is toch top. Dat Is nog niet gebeurd. Dat is dat top. Heet maar ik, we blijven net zo lang doorgaan ja. tot dat een keer gebeurd. Ik heb geen idee wie we, <lacht> wie we dat als bles moeten vragen. <lacht> maar, hele grote jongens die. Ja. <lacht> of vroeger, die zijn er niet meer in. Ja maar je, kan, je, ja, maar je, je kan er geen pijl op trekken. Nee. We hebben in we hebben, uh, het verleden een trommelist gehad uit uh, uh, België. Mm -hmm. uh, waarvan wij echt zoiets hadden van ja, die kent niemand. Uh, ruim 110 man binnen. Zo. En dan komt er iemand waarvan je denkt... nou, nu wordt het druk. Want die kent iedereen. En is de 70 man. Ja. Het is niet, niet te voorspellen. voorspellen. Niet te voorspellen. Nee. Nou, dan, uh... Maar dat houdt het ook wel interessant en leuk. Ja, natuurlijk. Het is herkenbaar. Zeker. zeker. En en een hoop, ja, zeker. hoop uh, alle stoelen weg volgende morgen. Hoop ik ook. Jullie, je je zeer bedankt voor je tijd en een goed weekend. Insgelijks zou ik zeggen. Ja. En, we, en we gaan eventjes door Dankjewel. met uh, het... Uh,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 Something not quite right Something wrong Something not quite right Something wrong Something not quite right Touch me baby I'll through the night, yeah